Marianne Hageman met het nos journaal De broers Brahim en Salah Abdeslam waren al voor de terreuraanslagen in Parijs bekend bij Interpol en Europol, melden Belgische media. Ze stonden op een terroristenlijst van het Belgische Openbaar Ministerie, die ook naar de internationale politieinstanties was gegaan. Brahim Abdeslam blies zichzelf op in Parijs bij een café. Zijn broer deed ook mee aan de aanslagen, maar vluchtte. Hij wist ondanks een politiecontrole in Noord-Frankrijk toch de grens over te komen. Op een eiland in het Tjaadmeer zijn bij een zelfmoordaanslag zeker 27 doden gevallen en meer dan 80 mensen gewond geraakt. De aanslag was op een markt. De terreurorganisatie Boko Haram zou erachter zitten. Boko Haram heeft al vaker aanslagen gepleegd op eilanden in het Tjaadmeer. Die zijn strategisch interessant voor de moslim omdat het meer grenst aan Tjaad, Niger, Nigeria en Cameroen.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 De regering van Georgië heeft oud-president Saakashvili zijn staatsburgerschap ontnomen. Dat gebeurt omdat hij ook de Oekraïnse nationaliteit heeft en Georgiërs geen dubbele nationaliteit mogen hebben. Saakashvili zegt dat het is gedaan om te voorkomen dat hij volgend jaar meedoet aan de verkiezingen. Hij was tot 2013 president in Georgië. Daar wordt hij beschuldigd van machtsmisbruik. Saakashvili is nu gouverneur in Oekraïne.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 Luister maar een vogel vanuit je naam? Nou. Hang je zorgen als de lakens uit elkaar. Laat ze waaien in de wind en laat ze gaan. Langzaamaan komt altijd weer de zon. Klonk hier bij ZFM, Entertainment for You tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij en uh, we gaan uh, lekkere zomerse muziek draaien. Ondanks deze uh, ja, toch wel uh, herfstachtige Sinterklaasavond. En uh, dat gaan we ook doen met uh, Juan Luis Guerra. En hebben over Borboreas de Amor. Welkom van Alltime Classics tot de hits van u. Dit is weer een nieuw uur Entertainment for You met Fred Heij.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 paciencia ante tu voz, pobre corazón que no atrapa su cordura, quisiera ser Lekkere zomerse klanken van Juan, uh, Juan Luis Guerra en Boer De Damor. Ja, en dat allemaal bij CFM Entertainment for You. Mijn naam is Frint Heij en uh, schakel je net pas zien. Ja, leuk, welkom. En we gaan lekker verder met Michael Jackson en Love Never Felt So Good. Ja, zo is het. Love Never Felt So Good. Dat geldt ook hier voor de CFM Entertainment For You. All right, that's fine. Dat was hij dan, Michael Jackson. En Love Never Felt So Good. En uh, ja, wat gaan we doen? We gaan een lekker plaatje draaien. En dat plaatje is van Los Lobos en La Bamba. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Radio. Welkom bij jouw nummer één. CFM Sports met Entertainment For You. Het zal allemaal voorbij komen natuurlijk op die 106.9 en op die 104.5 op de kabel. GFM Radio vanuit Zandvoort. Mijn naam is Frit en dit is Entertainment for You tot de blokjes van 7 uur. En dat was Los Lobos en La Bamba. En we gaan een lekker plaatje draaien van Kaoma en Dansanro Lambada. I'm tomara seu jeitinho me faz relaxar op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie.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 The Beauty and the Brains. En dat allemaal van Nielsen. En eh, ja, daarvoor hoorde u... Eh, even kijken, wat was dat ook alweer? Ik weet het even niet meer. Maar we gaan nu verder met de voortops En Don't Walk Away. This isn't, awesome. yeah. Blijf heerlijke muziek, de Four Tops en Don't Walk Away, hier bij CFM. Je hoort ze natuurlijk allemaal voorbijkomen op die 106.9. Alle oude hits, nieuwe hits. En uh, ja, mooie, wat minder mooie. Ik weet het allemaal niet. In ieder geval, je hoort ze allemaal voorbijkomen. En zo ook Eric Clapton en uh, You're Wonderful Tonight. Blijf lekker luisteren. Ja, heerlijke muziek van Eric Clapton en Wonderful Tonight. En we gaan lekker, lekker eventjes op de Nederlandse tour met Marloes Oosting en Duizend Nieuwe Leugens. En blijf lekker luisteren. Mijn naam is ondergetekende Frit Heij. bij hier Radio vanuit Zandvoort op 106. Ik denk nu nog 106.9. Doe meer dan wat je aan mij geeft. Nu weet ik nog niet. Zeg maar, is dan nog geen lekkere muziek draaien. Charles en Eddie waren dit. En would I lie to you, baby? En daarvoor hoorde je natuurlijk Marloes Oosting. En zij had het over uh, uh, duizend nieuwe leugens. Nou, vooruit dan maar. We gaan uh, verder. Ja, we gaan uh, langzaam naar uh, de klokken van zeven uur. En uh, dat doen we met Juanes uh, en Adios Lepido.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 Ik Als je naar buiten kijkt, dan uh, ja, is het niet al te best. Maar met uh, deze muziek, ja, dan uh, krijg je toch weer uh, heimwee naar de zomer. En, uh, maar goed, uh, we zitten op 5 december uh, 2015. En uh, ja, het is uh, Sinterklaasavond. Dus uh, ja, we gaan het nog één keer doen. Henk en Henk, het goede doel. En Sinterklaas, wie kent hem niet? Ja, nu mag het nog, he? Nou, ja, we langzaam naar de kerst. Met Paas, ik kan Sinterklaas, dan stuur ik hem een kaart. Ik schrijf hem hoe het met me gaat, een zoetverlijf, een paard. Ik maak een soort van grapje over mijn zak van zwarte piet. Maar Sint heeft dit dan blijkbaar druk, want antwoord krijg ik niet. Wanneer ik kom Rijke even bij zijn, langzaam dat ze heel goed kennen. Helaas, helaas is het nooit thuis, als een zwarte Piet. Die trouwens in zijn vrije tijd op van een blekje, In de kent weekenden niet. Sinterklaas, de in de en natuurlijk zwarte Piet Sinterklaas, wie kent het niet. Sinterklaas, de in de en natuurlijk zwarte Piet. Elk jaar op 5 december krijg ik. al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 Zoop de zak van zwarte Piet maar dan blijkbaar ik niet Wie kent hem niet Sinterklaas Wie kent niet zwarte Ja wie kent hem niet Sinterklaas en zwarte Piet ja, we kennen hem allemaal natuurlijk. En uh, ja, we geloven er allemaal heilig in. <laughs> Oké, okay. nou we gaan weer verder. En uh, dat doen we met uh, Demis Roussos en Draffi Dutje en Young Love. Meer muziek, meer variatie. Met Entertainment for You. Ja, dat was hij dan. Demis Roessus en Draviduccia en Young Love. En uh, ja, ik ga, uh, ik ga uh, al langzaam uh, afscheid van u nemen. Ik zou zeggen, in ieder geval bedankt voor het luisteren. Vanaf een andere locatie momenteel. En uh, ja, volgende week weer gewoon in de studio. Dus uh, ja, dan kunt u gewoon weer meekijken met de webcam. En uh, ja, ik zou zeggen dus nogmaals bedankt voor het luisteren en tot volgende week. En we gaan lekker verder met André Hazes, junior. En liever niet voor lief. Volg nee. ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.cfmzanvoort.nl voor alle informatie. Heb ik al gezegd dat ik van je hou? Of alleen bedacht dat ik het je zeggen zou?